Dit was het NWS Journal. Dit is Radio 1, Omroep Max. Nachtsuster Astrid de Jong. Een hele goede nacht. Uh, tijd voor een programma gemaakt door jou, namelijk Nachtzuster. Het is heel eenvoudig. Jij belt met vragen en jij belt ook met antwoorden... als je het weet tenminste, naar 0800 1121. Mailen kan ook. Dat kan altijd naar nachtzuster-omroepmax.nl. Twitteren kan via apenstaartje-nachtzuster. En als je mee wilt praten met de chat... dan kan dat ook en wel via www.nachtzuster.net. En dan klik je Linksboven even de chat aan. Maar het leukste is altijd als je even belt, kunnen we elkaar even spreken en kun je je vraag, want nu zijn we nog heel hard op zoek naar vragen, dan kun je je vraag zelf stellen. 0800 1121. Ze legt haar koelen handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Nachtsuster blijf nog even bij me staan. Nachtsuster, we moeten zonder jou beginnen. Nachtsuster, Ik brand van binnen. Nachtsuster, doe iets aan de bij. Zister, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. Haal ik de morgen? Nacht, zuster. Doe iets aan de pijen. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koorts en kippen wel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzisten, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzisten, brand van binnen. Nachtzisten, doe iets aan de bijen. Nachtzisten, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzisten, al ik de morgen. Nachtzisten, doe iets aan de bijen. <hazien>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 Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik zonder pijn. Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, ik de morgen. Nachtzuster, ik zonder ben. Oh, nachtzuster, oh, nachtzuster, hey, oh, nachtzuster, oh, nachtzuster. Nacht zuster, Nacht zuster, Nacht zuster, Pijn, Leuk bandje is dat. Doe maar, heten ze. Ze schijnen in 2012 nog op te treden ook. Nachtzuster heet het liedje. 0800 1121. Dat is het nummer van de wachtkamer van de nachtzuster. En je kunt het bellen als je een vraag wil stellen. Of als je een antwoord weet straks op een van de vragen. 0800 1121 of wat ook werkt 0800 1121. Bas, goedenacht. Ja, goedenacht. Hallo. Hallo. Nou, vertel maar. Ja, vertel maar. Ik had er dus een vraagje. Kijk. En daarvoor wil ik jou. Ja. Hey, heb jij ook wel eens een halsketting, jong? Een halsketting? Ja. Ja, het, het klinkt een beetje als een halsband. Maar dat... Nee, een halsketting. <laughs> en zo'n gewoon, ja, heb ik wel eens ja. om, ja. En heb je ook altijd dat het slotje dan niet in je nek, nek blijft hangen... maar dat het altijd naar voren schuift in de loop van de draag? Ja. Ja, hè? Het sluitingje. hè? Dat sluitingje, ja. Dat gaat slotje. altijd... Het is natuurlijk, denk ik, ook zwaarder dan de rest van de ketting... Mm, ja, het ligt eraan wat zwanger je hier draad op natuurlijk. Maar... Ja, maar, maar Bij blijft... maar, maar mij schuift het dus. Bij ja. mij schuift het dus altijd naar voren. En ik wil vaak. Ik nou niemand die kan verzinnen waarom dat niet in je nek kan blijven zitten. Ja, dus, een manier. Mijn... Ja. Behalve met een punaise, want dat is niet <laughs> lekker. Maar... Heb je geprobeerd al? <laughs> ja, dat heb ik geprobeerd, maar dat is niks. Dat is, uh... Nee, maar het was geen groot succes. Wat heb jij voor kettingje om dan, Bas? Uh, een kruisje. Een kruisje? Dat is niet zo heel erg zwaar, maar. Nee, maar is het is dat ook uh, vanwege je geloof of vind je het gewoon een mooi kettingtje? Ja, hoor. ja, ja. dat is wel geloof. Dus je je hebt. Ik uh... ah, is ook met andere dingetjes, hoor. Dus. Is... En ja, wat voor andere ah, dingetjes dan? Nou ja, ik denk dat het met alle kettingen. Ik denk dat het niet speciaal. Oké. Oh, gangetje... Oké. Okay. Ja, okay. ja, want ik volgens mij is het wel typisch vrouwelijk om, om regelmatig van kettingje te wisselen. Als je als man een kettingje draagt, draag je ook dat kettingje. Dan heb je meestal dezelfde. Ja. ja, precies. Ja, ja. En doe je het s'nachts af? Uh, nou, nee, ligt wat. Ja, als ik geslapen ben, Ja. Dan, heb ik hem, dan doe ik hem af, ja. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Nou ja, en inderdaad, dat verschijnsel van dat het naar voren kruipt. Het grappige is ook, ik heb uh, heel lang geleden wat fotografiecursussen gedaan. Ja. En dan leer je ook altijd dat als je, uh, als je mensen gaat fotograferen, vooral portretten, dan ja. moet je altijd even dat slotje goed doen. Ja. Dat, ah, okay. dat illustreert al dat het zo vaak gebeurt dat er regeltjes voor zijn voor fotografen. Ja, ja dus daar is denk oh, ik nog niks. Op, ja. Ik vind de punaise best een goed idee. Ja, nou, ik vond het wat minder. Maar... <laughs> <laughs> nee, misschien is er iemand die wat weet waarmee je dat kennis kan insmeren met een of ander smeerseltje of weet ik wat. Of, of... Ja, ja, ja, nou, ik ja. Dat ja. komt ja. me zo af. Ja, of daar nou een oplossing voor is. Ja, nou, ik het nee, ja, ik weet ook niet. Ik denk dat iemand dat weet, ben jij het. Precies, nou, ik dus niet. Ik weet niks, hè. dat is volstrekt nee, duidelijk. Ik okay. verbind alleen maar door. Maar ja, 0800-1121. Misschien zijn er mensen die, uh, die daar inderdaad uh, proefondervindelijk al een oplossing voor hebben. Wat de goede zegt. Ik vind het een ja, prachtige goed, goed, goed. vraag om mee te beginnen. Dank je wel, Bas. Oké, okay, graag gedaan, Mag ik je een goede nacht wensen? Dat mag en een fijne uitzending. Oké, okay, dag. <laughs> doei doei. Doeg. Uh, Mark. Hoi. Hallo. Ik ben Frits met Mark de Frikandelleman. Mark de Frikandelleman. Weet je dat niet meer van een paar weken geleden? Jawel, maar ik vraag me nu gewoon opeens af of je je altijd zo voorstelt. Dat als je de belastingdienst belt. Ja, nee, maar die, die bellen krijg je de laatste tijd niet meer. Nee, ik had een vraag, een vraag over de voetbalwet. Waarom dat in Nederland niet lukt om een fatsoenlijke voetbalwet in te voeren? Want echt, 9 van de 10 mensen heeft er gewoon belang bij. Uh, ja, noem maar op. Uh, mensen die gewoon naar het voetbal gaan. Uh, kinderen, uh, gehandicapten, whatever. I niemand zit te wachten op een paar idioten die de boel uh, lopen te verzieken. En dan, dan lukt het gewoon niet om in Nederland een fatsoenlijke wet uh, te maken. Terwijl in de Groot-Brittannië lukt het wel met een goede melding. En allerlei andere dingen die uh, schijnen te werken. Dat weet ik even niet zo precies allemaal ja. Ik begrijp gewoon echt helemaal niet waarom dat het niet lukt. Ook in de, in de Kamer of dat de clubs zich niet aan mas uh, sterk maken. Of nou Europa League, of hoe heet dat, de Jupiter League is of de, uh, de normale competitie. Ik, ik begrijp dat niet. <laughs> Waarom het niet lukt om een voet... Maar, maar om te voorkomen dat zoiets gebeurt als van de week uh, dat ja, er... Een, uh... nou, nou, dat is gezegd. Ge, ge, ook weer een spreek of, of wat van de week gebeurde. Of dan is er weer dit, dan is er weer dat. En dan denk ik, dat moet toch kunnen. O, niemand, ook, ook al die extra kosten, niemand zit erop te wachten... Ja, en je hebt er ook die rally bij Utrecht een paar weken terug gehad. Ja. En dan denk ik, waarom lukt het niet? Want op, dit is zo zo clichématig 9 of 10 mensen gewoon voor dat het goed geregeld wordt. Dat je weer fatsoenlijk naar het voetbal kan. Ook op voor mij wordt het een voetbalhater. Dan ga je, wil je nog niet die, die stomme supporters zien, of ja, nep zien, fuck <laughs> ja, ik, ik begrijp daar echt helemaal geen snaars van. Ik snap wel gewoon de normale rivaliteit van nou, Twente, Feyenoord, dat kan me niet schelen, of PSV Ajax. Ik, ja, ik loop ja. zelf een Ajax-fan regelmatig te jennen, maar dat, oh. dat, is, dat is leuk. Oh, oh, dus je lokt het wel uit, maar dan ga je mopperen als het... Uh... Ja, nee, maar niet, geen geweld, geen, geen rotzooi, niet de boekenpop maken, geen bussen slopen, hoe dat allemaal gaat. Ik, ik uh, je maakt het toch gewoon mee. Volgens mij bestaat het vanaf uh, eind jaren zeventig of zo, die flauwekul. Maar... Nou. Ja, maar is een voetbalwet, is dat dan een oplossing? Want, want het heeft, waar, waar we nu mee te maken hebben, dat is toch gewoon een dronken halve garen die ja, het... Ja, uh... is een idioot. Maar zo oh, ja. even een, de aanleiding. Want ik vind wel, kijk, zo'n keeper mag dat natuurlijk niet doen. Maar die schrik is natuurlijk helemaal wezenloos. En ik kan me best voorstellen dat hij die fans flikrengst verkoopt. Want het is to komt totaal out of the blue. En je weet gewoon niet wat je overkomt. En je schrikt en je zit midden in een wedstrijd. Dus sowieso uh, ben je... Zo... Nou, het was wel grappig, want ik kreeg het allemaal alleen maar mee via Twitter. Ja. Ik zat niet televisie te kijken, maar ik zag op Twitter wat er gebeurde. En... Um... En uh, dan, dan zag je eerst van uh, belachelijk, belachelijk, belachelijk dat die uh, rode kaart, want de keeper van AZ, die uh, uh, zou onderuit geschopt worden, schopte zelf toen de dronken hooligan die, uh, die hem uh, uh, uh, ja, benaderde, schopte ja. hem onderuit, kreeg rood en vertrok van het veld. En vervolgens uh, uh, werd het hele team van AZ van het veld afgehaald. Van ja, op deze manier spelen we niet verder. Ja, precies. En er werd, op, mijn, op mijn Twitter uh, kun je dan helemaal volgen hoe mensen reageren op wat er op televisie gebeurt. Mm -hmm. En iedereen zei in eerste instantie: belachelijk dat die keeper rood krijgt. Belachelijk dat die rood, hij rood moet zichzelf verdedigen. Hij staat midden in een voetbalwedstrijd. Hij wordt aangevallen. Zelfverdediging. Dat werd, uh, dat werd allemaal uh, uh, meteen heel hard geroepen. En vervolgens, tien minuten later... hadden mensen allemaal het fragment gezien. En toen de, krabbelde iedereen een beetje terug van... Ja, nou, ja, hij ja. haalt wel heel hard uit. Hij verdedigt zichzelf wel heel erg. Uh, nou, hij er wel iets te ver door, denk ik. Maar <laughs> ik denk ook, maar ik denk ook dat, je, dat je zo neidig wordt. Want... want je want ook daarna schijnt er iemand gekomen te zijn om de boel te sissen. Dacht die keeper ook nog dat het een of andere idioot was? Want dan ga je waarschijnlijk denken als je zo uit je concentratie wordt gehaald. Ik ben uh, tegen ja. alle vormen van geweld, uiteraard. Ik bedoel. Uh, ik, nou, boel, uh, ja. ik ook heel erg. Alleen ik kan me wel voorstellen dat als jij op, op topniveau een voetbalwedstrijd staat te spelen. Oh, ja. A Z Ajax. Dat mag ik wel topniveau noemen. Ja, ja, ja, ja, ja, Dan krijg ik geen ruzie met niemand toch? Nee, maar je staat een voetbal. <lacht> <laughs> ja, weet je dat iemand gaat roepen? Nou, nou, nou, nou. Nee, maar stel dat je de, nou, je wordt op dat moment. Wordt je opeens gebeurt er iets wat helemaal niet in je plaatje past van de, de dingen waar je op dat moment volledig op staat te concentreren, ja. dan kan ik me voorstellen dat je zo schrikt dat je enorm uithaalt. Ja, want kippers krijgen ook wel eens gewoon flessen of weet ik wat naar hun. Ja, echt, ja. Echt ge geen toiletpapier vind ik ook flauwkul, maar dan heb je dan ja. iets van oké, okay, humor. Nee, maar, maar ik denk dan altijd. Zijn er, nou, op, gewoon... zijn er nou mensen die naar het stadion gaan naar een voetbalwedstrijd en die dan een rol toiletpapier meenemen? Ja, ik vind het ook idioot, maar dat vind ik dan nog onschuldig. Dan denk ik, nou oké, okay, uh, als je zo puberaal wil zijn, uh, veel plezier ermee. Maar en je hebt helemaal gelijk dat dit een verdwaalde idioot is, maar ik snap gewoon. Want bij de Graafschap had je ook één zo'n. Sorry, één zo'n idioot. Die heeft toen ook. Uh, uh, problemen veroorzaakt. Mensen, mensen, worden. en daarbij heb je weer uh, ook dat er minder alcohol geschonken kan worden bij bepaalde wedstrijden. Nou, allemaal prima als het nodig is. Maar het wordt wel heel moeilijk. Bij die wedstrijd mag je zoveel promulage. En bij die wedstrijd mag je zo. Weet je wel, dan denk ik, oh jongens, als je gewoon één goede wet maakt. Uh, ik, ik heb begrepen dat het in, in uh, Groot-Brittannië of in Engeland lukt het wel om uh, de boel uh, fatsoenlijk te regelen. En waarschijnlijk kost het allemaal veel minder geld. Maar de boel fatsoenlijk herkenis. regelen, moeten er dan aparte regels komen voor de voetbalhooligans? Gewoon, uh, ik geloof voet dat het zo is toestem. dat ze een meldplicht hebben. En dat ze gewoon in die tijd op het brood gehouden worden, worden op het moment uh, dat die wedstrijd is. Dan heb je het natuurlijk over de diehard uh, rotzakken. Ja. Die je met die video tussen een langer uit kan pikken. En dan blijf je allemaal binnen de wet. Maar gebruik je geen geweld. Gebruik je geen bullenpeest zoals ze vroeger zeiden. Hou je ze gewoon op het brood. Dat is wat het belangrijkste wat ik begrepen heb van die voetbalwet. En er zijn misschien nog een paar andere goede dingen die werken. Ik begrijp gewoon niet dat, dat niet 80% van de Kamer naar voren is of 90%. En dat, dat de bevolking gewoon zegt ook in crisistijd van... Jongen jongen, dit kost zoveel politie en stewards en flauwekul. En uh, het kost waarschijnlijk ook het voetbal op de lange termijn. Want uh, wie is er nou zo gek die nog scheidsrechter wil zijn in deze tijd? Ja, nou dat sowieso. Dat lijkt me sowieso een beetje dan. dan... Met alle respect voor de scheidsrechter, uiteraard. Maar ook op amateurniveau wat er gebeurt. Uh, kom op. Nee, maar, maar wil je dan een, een aparte. Dan moet er een aparte wet komen, Mark. Dan ja. moet, de mensen moeten zich gewoon toch overal gedragen. Dan moeten straks. Moeten, wat is nog. Mensen nee, winnen zich. Ja, maar bij mensen, het, mensen maar... winnen zich ook altijd onevenredig op in het verkeer. Daar gebeuren altijd. Ja, maar bij in een zwem, op een zwemwedstrijd. Ik ga geen hockey bijvoorbeeld noemen, dat vind ik te makkelijk. Maar bij het zwemmen <laughs> heb je nooit rotzooi. Uh, op heel veel andere sporten heb je ook geen rotzooi. En bij het waterpolo heb je ook geen rotzooi. Terwijl in het veld of in het water zitten ze elkaar wel uh, te te knijpen. Ja, waterpolo, oh, dat oh, lijkt en... me zo'n nare achtergrond. Agressieve sport... Ja, maar het publiek is daar nou wel rustig. ja, maar, snap... Inderdaad, weet jij zelf wat er onder water allemaal gebeurt. Maar, Mark, heel even, mijn voorbeeld. Want in het verkeer gebeuren ook allemaal hele rare dingen. Dus dan moeten mensen straks met een rijbewijs... komt dan ook een aparte wet voor hoe die zich moeten gedragen. Maar ben, je, ben jij het niet volkomen zat? Kijk, jij bent de verkeersdeelnemer, verkeersde is bij iedereen. Dat is natuurlijk ja. ook zijn de meeste mensen zat wat er gebeurt. Terwijl uiteindelijk 9 van 10 mensen doen het zelf ook. Als ik een auto had, heb ik niet. Maar als ik, dan ben ik misschien ook wel een onbenul. nul, kan ik nu niet zeggen of het wel of niet zo is. Maar het is wel zo dat uh, 9 van de 10 mensen worden dood. En doodziek van wat er op het voetbalveld gebeurt. En daar kan je wel, ja, als het in andere landen kan, waarom kan het in Nederland dan niet? Ja, en, ik, maar uh, ik vind, weet je, moeten we nou echt voor alles en iedereen een wet gaan maken? Nee, maar hoe zie jij het dan laten we zeggen, uit mijn hoofd zeg ik, vanaf uh, half of eind jaren zeventig is die flauwekul gang. Nou, het zijn niet uh, verdwaasde mensen, het zijn ook uh, vaders van veertig uh, die best een goede banen hebben. Uh, dat weet je toch een keer van niet. Van die flauwekul af. Ja, want ik hoor ook al gemopper dat door. Ik weet, ik weet heel weinig van voetballen. De laatste keer dat ik naar een wedstrijd ben geweest, was meteen de eerste keer. En toen zat ik in het verkeerde vak. Was allemaal heel pijnlijk. Maar het is. Uh, ik weet daar verder helemaal niks van. Maar ik hoor ook dat het voor de gewone vader en zoon. Weet je wel, van we gaan, we gaan deze keer een keer naar het voetbal. Dat dat bijna niet meer kan. Want je moet dan een clubkaart hebben en weet ik van wat allemaal. Dus er wordt al wel van alles aan gedaan. Ik. Maar, maar als je gewoon een goede wet maakt, dan hebben juist die gezinnen heel weinig te vrezen volgens mij. En ik ben niet per definitie voor het gezin, want ik ben zelf vrijgezel. Maar als je gewoon breed nadenkt, als je wil dat het voetbal gewoon leuk wordt. Dan, je hoort altijd het romantische verhaal, dat de kinderen van tien met hun vader meegaan naar voetbal. Yeah, yeah. En daar hebben mensen 30 jaar later nog over. Yeah. Ik, bedoel, ik heb dat dan zelf toevallig niet meegemaakt, het had bij wijze van spreken gekund. Maar, Vader was ook een voetballiefhebber, maar het is scherm er schijnbaar nooit van gekomen. Maar ja, het is. Uh, nou ja, maar Mark, waarom, waarom heeft jouw vader jou nooit meegenomen naar het voetbal dan? Ja, dat weet ik niet. Mijn vader ging zelf ook niet, maar hij was wel voetballiefhebber. Oh. Okay. Maar goed, het um, gaat me gewoon even om het algemene punt. Ja. Ja, jouw punt is meer van: uh, God, waar moet je voor alles een, uh, een wet hebben? Ja. Ja, omdat sommige mensen helemaal kinderachtiger zijn of moeilijker zijn. Ja, jij, kan, jij hebt een heel goed argument als je zegt van... nou, zoals het nu gaat, werkt het niet. Nee, en in de VS, zou ik zeggen. In de, in de, Engeland. Ja, Engeland, heb je Engeland, al, je al het bij hoe gezegd. Maar hoe steekt dat in elkaar dan, die wet in Engeland? Nou, met die meldingsplicht onder andere. En er zijn misschien meer mensen die, de, of, uh, mensen die er veel meer van weten dan ik. Want het is ook al een paar jaar geleden dat ik er iets over gehoord heb. Maar je hoort altijd positieve dingen over dat je gewoon mensen op het brood houdt die uh, notoire rotzooi-schoppers zijn. Ja, alle vernielzucht, alle kapotmakerij. Nou, en bij het verkeer heb je nog zoiets van... ja, maken mensen hun eigen auto kapot? In het ergste geval veroorzaakt Nou, nou, nou goed. Ja, oké. Okay, Heel een ander onderwerp. Ongelukken. Maar goed, help me even. Hoe verwoord ik deze vraag voor mensen die met een antwoord eventueel kunnen bellen? Waarom, waarom, waarom, waarom kan er in Nederland niet een voetbalwet komen... zoals uh, in Engeland wel is gelukt uh, met... Uh, ja, dat die uh, flauweko een keer ophoudt, of zoiets. Dat die, die onzin eens keer ophoudt. Het is een. Ik weet niet of ik deze vraag nou wel zo vloeiend verwoord dan. Maar goed, waarom komt er in Nederland niet een voetbalwet? Ja, maar, maar jij hebt een goede journalistieke school gehad. Precies, dus ik jij, jij kan dat veel beter nou, doen. Nou, uh, deze week of is heb toe. Of heb je ik, heb een, ik heb een minder zijn journalistiek diploma. <laughs> Nee, ja. ik je. Nee, nee het kan, is wel waar. Ik had het vroeger ook willen doen. Ja, dat stond vroeger heel goed aangeschreven, maar bij mij zat het er niet in. Het stond vroeger heel goed aangeschreven, want ik heb vroeger mijn diploma daar gehaald. Hè? Het gaat om de ja, laatste twee, twee jaar. Het was meest goed aangeschreven in de recente gids, heb ik begrepen. Ja, precies. Taakjes. Dat las ik Mag. ook. Ik, ik plaag je er verder niet mee. Je hebt toch een goede baan. je oh, goed. zo. Nou, waarom komt er in Nederland niet een voetbalwet om uh, misstanden te voorkomen? Ja, ik, ik ben altijd van de, van de orde, valt me op. Dat was vorige keer ook al ja. zo, maar ja, sommige dingen begrijp ik gewoon niet. Nee, nou ja, maar daar ben ik voor. Tenminste, in de hoop dat er andere mensen zijn die het wel begrijpen. Ja, en negen van de tien supporters die wel uh, goedwillend zijn, die, die worden er natuurlijk ook uh, doodziek van. Die zult maar har hardcore, in de positieve zin uh, voetbal uh, supporters zijn, dan word je ook uh, doodziek van geweld... Uh, Plegers en noem maar op. Want voor supporters lijkt er ook onder dat ze gescheiden moeten. En dat dat allemaal met regeltjes gaat. En combi uh, toestand om naar het stadion te komen. Nou goed, het punt is duidelijk. Ja, het probleem is ook dat heel veel, heel veel mensen die um, uh, het gedoe veroorzaken... zijn natuurlijk gewoon verschrikkelijke hardcore fans. Ja, of het zijn alleen rotzooitrappers. Zo van, ik ga naar die en die wedstrijd om gewoon... Te maken. Ja, ja. Want natuurlijk zijn er al genoeg harde straffen geweest, ook bij Feyenoord bijvoorbeeld, dat je echt Feyenoord keihard gestraft is voor uh, het gedoe in het buitenland. Maar als je B in normale sport bent, doe je dat natuurlijk niet. Nee, precies, dan zie je dat aankomen. Maar waarom um, uh, mogen dat soort mensen gewoon weer naar wedstrijden? Ja, dat snap ik ook niet. En deze jongen had ook uh, die nou, die uh, flauwekul voor die had ook een scania verbod. Ja, die, die had van tevoren, dat is hè, die, die had echt een stadionverbod toch? En ja, die was er klopt, gewoon niet ingekomen. In totaal iets van drie jaar stadionverbod. Ja, dus het werkt ook allemaal niet. Nee, nee het is allemaal niet zo goed, praktisch. Ik, ik, ik ga niet uh, lopen het uh, moeilijker verder of zo. Maar ik snap gewoon niet, want we komen ook wel eens een heel enkele keer. Een goede initiatiefwet komt er dan door de Kamer, waar je het misschien mee eens kan zijn. Ik heb even niet zo'n groot voorbeeld, maar volgens mij is het nog niet zo lang geleden. Een initiatiefwet met succes door de Kamer gekomen. Dan moet je zoveel stemmen hebben en dan wordt het in ieder geval behandeld. Of zoveel handtekeningen, dan wordt het in ieder geval behandeld in de Kamer. Dat is toen, een paar jaar geleden is dat geweest. Dan denk ik, nou, mensen die dat kunnen en die het helemaal dood en dood ziek van worden... Ja, maar ja, m mensen zoals jij en ik die op zich helemaal niet naar het voetbal toe willen en die denken: "Hou toch eens een keer op met met al die rotzooi." Dit dan moeten nou, dan nou goed. Ik, ik ben gewoon niet hey, zo voor om overal naar voetbal te gaan aan. als ik zou weten. Gewoon dat het helemaal uh, is het, maar... niet Helemaal maar ja, maar ja. niet, Mark. Jij zou helemaal niet best wel naar het voetbal gaan, anders. Nee. Oké, okay, oké. Okay. Uh, <laughs> ik, vind, ik vind het goed. Dit was een windershemdje, maar, <laughs> maar maar, <laughs> nee, maar vanaf 1978 weet ik al, het was 12, en toen was die flauwkul er al. Dus zo lang bestaat het al minimaal. Dat je dat ook als begindatum aanhoudt. Het begindatum dat jij doorkreeg dat er rotzooi was, dat is het begindatum van de rotzooi. Ja, maar volgens mij was ja. het ook niet eerder dan... Uh, in de jaren zestig was het volgens mij niet. Oh. Maar ik was heel verbaasd als iemand een keer een schop tegen iemand anders uh, gaf. Het, ja. het beroemde voorbeeld van... Heren, heren, hou er eens mee op of zoiets. Heren. Heren. heren, Heren, stop ermee. Of iets. Dat is uh... Ging helemaal los, de voetballers. Dat was een dat stukje. Ah, dat kennen de meeste mensen wel. Goed. Ik weet, weet even niet zo gauw waar nee. het vandaan komt. Ja, maar, heren, heren, dat volgens mij was dat. Uh, dat is volgens mij een tv-fragment met uh, Karel van de Graaf. Die ja, met de stel Molukkers in de. Uh... Wel hetzelfde soort uh, taal gebruik. Ja, ja, ja. ja. Heb je wel gelijk, ja. Oh, dat was toen spannend, hoe erg het ook was. Man. Ja, dat was prachtige dat was televisie. Ja. ja, maar wel heel erg. Ja. Er is wel ook geschoten en zo. Kijk, een beetje. Een beetje trekken en een beetje stompen. Dat, ja, dat kan ook niet, maar toen werd er echt geschoten zoveel het beeld weg. Ik kan me heel goed herinneren ja. Zo, zo oud ben ik al. Hé oh. hey Mark, ik overweeg eigenlijk om nu gewoon... Na, want ik draai altijd een plaatje na een gesprek dat uh, slaat op het onderwerp van het gesprek. Ja? Yes. Ik dacht, ik draai die plaat van Volte Kroes. Hoe gaat het? Oh, ja, dat sorry. weet ik dus niet meer. Ik weet niet ik meer hoe die ik, heet. Ik ben echt niet thuis in die dingen. Heel sorry, echt niet? Hè? Ik luister wel eens uh, top20sterren.nl voor de gein, even om bij te blijven. <lacht> nou, maar... dan ben je thuis in het œuvre van Kroes. Ja, maar ik vergeet ook weer de helft. Ik kan je misschien aanraden, kan je iets vinden van Herman Finkers wat de moeite waard is? Ja, ik kan genoeg vinden van Herman Finkers wat de moeite waard is, want alles van Herman Finkers is de moeite waard. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Maar... Lief, liever dan geluk is fantastisch als kerstcadeau. Dat wil ik even tegen mensen zeggen. Volgens mij is Herman Finkers niet zo'n geld belust, Maar ik gun het hem echt. Het is een geweldige dvd-cd-toestand. Ik heb hem een een een een met... even in een bijzin een beetje reclame gaan lopen maken op Radio ja, 1. Ja, maar ik hoef er niks voor dat te geven maar het echt geweldig. FIFA Hollandia. Ja, ik zie hier lang leven de chat. FIFA Hollandia. Dat, was ja. toch de, dat is toch een voetbalhit. Ja, of, of uh, van de raggende mannen. Voor ah, ik denk er nog even over na. Voor, uh, Dankjewel, voren. Dank Mark. Doei, doei. Doeg.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 We zijn er weer bij. Wolterkroes was dat. En als je bij het voetbal wil zijn, dan, uh, dan is dat nog best lastig. Want ik kan me voorstellen dat uh, veel, vooral vaders... die dan met zonen naar het voetbal willen, zich zorgen maken... over de hooligans en de toestanden en het geweld en uh, de rellen misschien wel. En daarom vraagt Mark zich af, waarom komt er in Nederland niet een voetbalwet om misstanden te voorkomen. Uh, weet je een antwoord? Bel dan even. 0800-1121. Edwin. Hi Astrid. Hallo, goeienacht. Daar is hij weer. Hier. Kijk, wat kan ik voor je doen? Um, ik heb sowieso een vraag, maar ja. op, om even op marken in te haken. Ten eerste, doe er maar een stuk of vijf met pindasaus. Frikandellen? Juist. Yes. <laughs> maar goed. Nee, vijf ook? Pardon? Kun jij achter elkaar vijf frikandellen op? Oh, met gemak. Eerlijk waar? 1 nou. meter 85, 125 kilo. Ja. Nou, dan is vijf nog het is een, een, een, een tussensnackje. Zoiets. Goed. En, uh, maar je had ook een vraag. Juist. De vraag. Ja. Uh, mijn vraag was eigenlijk het volgende. Afgelopen woensdag is dus uh, meneer André Kuipers de ruimte ja. ingeschoten. Ja. En nou is mijn vraag de volgende. Hoe kan het zijn dat een ruimteschip... dat met een snelheid, een constante snelheid van 28.000 kilometer per uur... Mm -hmm. zich steeds verder van de aarde verwijdert, zodat hij uiteindelijk na een dag of twee bij dat ruimte... Uh, laboratorium, ISS, aankomt, ja. wat voor zover ik weet ongeveer 400 kilometer boven de aarde zweeft. Dus met een constante snelheid gaat dat ruimteschip kennelijk steeds verder zich verwijderen van de aarde. Ja. Hoe is dat mogelijk? Je zou toch denken, wil je je verwijderen van de aarde, zul je de snelheid moeten verhogen? Waarom? Zodra je buiten bereik van de zwaartekracht bent, hoef je toch je snelheid niet te verhogen. Nee, maar als je een constante snelheid hebt, ja. dan blijf je toch op diezelfde hoogte vliegen. Oh, wacht even. Nee, want je vliegt, ah. nee, want je vliegt van de aarde af. Je vliegt niet met de constante snelheid. Um, in... <laughs> in beginsel gaat hij uiteraard recht omhoog. Ja. Om snelheid te winnen. Ik maak er even een tekening gaat, bij. Uiteindelijk hoor. gaat hij zeg maar, zeg maar of voorover uh, buigen, of wat dan ook. Uiteindelijk gaat hij in een soort horizontale baan vliegen met een constante snelheid van 28.000 km per uur. En daarmee moet hij dat ruimteschip wat ook op 28.000 km per uur reist inhalen als het ware bereiken. bereiken. Ik denk dat ik het snap. Zet ja, ik op de vraag Astrid? Ja, precies. Maar ik zit hier te tekenen. Oh ja, dat vind ik heel fijn. Ja, <lacht> je vindt het een fijn idee dat ik het in ieder geval zo serieus neem dat ik er een tekening van maak. Maar, <lacht> kun je me ook uitduiden? Ehm. Ehm. Ehm. <laughs> nou nee, ja, ik, heb, ik zou. Wacht even, nee, ik hou even met. Nee, afspeel nee, als als lawaai. Nee, ik. Laatbaar. Edwin, heel Edwin van mij. ik hou even mijn tekening bij de microfoon. Ja. ja. oké. Okay. Heel Zie je? Zo zit het. <laughs> oh je bent een schat. Ik weet, ik weet niet goed hoe ik het uit moet. Weet je, er is ongetwijfeld nee, iemand die dit begrijpt. Nee, precies, het is me niet gegeven. Dat is het. Oh, Astrid je bent een schat. Nee, ja, nou gaan we nou niet. Gaan bent, we nee, nou niet? Want ik nee, Astrid je bent zo'n heerlijke ziende. die gewoon zich geen raad weet met de vraag van een blinde. Nou, dat, volgens mij is het meer andersom. Dat kun je niet. Maar ik, ik mis gewoon een zekere basiskennis dus te beginnen er bij 28.000 km per uur. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Nee, Edwin, leg, maar, leg kijk, het nog één keer ik, uit. Ja. Nee, maar luister, luister ja. kijk, Jurie Gagarin in 1961... Ja, ja, ja, ja, ja, oh, dan nou gaat ja. hij even al zijn ruimtevaartkennis nee. ten spreiden. Ja, maar dat, hey, dan gaan we weer over die 28.000 km ja. per uur kijken. Dat is gewoon ja. heel simpel. De is ruim 40.000 kilometer in omtrek. Dus je maakt een cirkel in anderhalf uur. Ja. Juist. En dat begrijp ja. ik zelfs. Ja. En, en, nou dat vind ik wel heel fijn. Ja. Maar in elk geval, <laughs> um, die André Kuipers met zijn gezelschap, die moet voor zover ik weet ongeveer 32 rondjes maken. Ja. Omdat... ISS te bereiken. Ja. Maar dat betekent dus dat hij zich steeds verder van die aarde moet verwijderen. Ja. Hij blijft eenzelfde snelheid gehouden. Oh, dan moet hij inderdaad, in inderdaad, inderdaad, want het die rondje die wordt steeds groter... dus dan moet hij inderdaad eventjes gas op de lolly. Je zou zeggen, dan moet hij even op het gaspedaal drukken. Ja, precies. Nou, precies. Je snapt hem. Maar dan hoeft dus, om een of andere reden hoeft dat niet. Nee. Dus hoe kan dat? Dat is dus precies mijn vraag. Oh, maar het, is natuurlijk gewoon, het is natuurlijk gewoon zo uitgerekend. Nee, ja, maar het is eigenlijk wat, heel logisch. Hij hoeft wat, hem niet. Nee, maar. Ze onder... Edwin. ze onderweg op het gasbedrijf? Nee, Edwin. Oh, ik, ik hou weer mijn tekening bij de microfoon. Nee, kijk, het ruimtestation haalt ja. hem in. Dat betekent dat ze een lagere snelheid hebben. Nee, want hij moet steeds ja. een groter rondje draaien. Ja, maar als je beide met een constante snelheid draait... Ja. dan hou je elkaar niet in. Jawel, want... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, oh, oh, nou ja, nou, ik snap het hoor. Want, zeg, het, uh, zeg maar, het schip uh, van uh, André maakt kleine ja. rondje... Dus is sneller ja. rond. En ja, dat wordt steeds iets groter. En als ze dan precies hebben uitgerekend dat op het moment dat hij dan precies in de baan van, van het ruimtestation komt, dat het ruimtestation daar dan ook net aankomt. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment, dat moet een koppeling plaats hebben. ja. Als ze allebei met ja, maar diep, dan maar geeft, hij, geeft hij een klein beetje een, gas. En de een vliegt vijf meter achter de andere, ja. dan zal er nooit een koppeling plaats hebben. Nee, maar het is, nou, hij vliegen, ze vliegen natuurlijk niet allebei precies 2800. De een vliegt natuurlijk 2800, 784 en de ander vliegt 2800, 786. Om dat vraag ik me dus af. Ja, ik ook. Ik ga weer volledig voorbij aan het format van dit programma. Namelijk dat ik me er niet mee bemoei, met dat iemand anders belt... die precies weet hoe het zit en Ach. het je uitlegt. Ach, Astrid. Ik ben al lang blij dat je mee bemoeit... door de moeite te nemen om het terug te bellen. Oh, nou kijk, dan zo maken we mensen heel snel tevreden. Dat is fijn. Edwin, ik zeg 0800 1121. En ik, uh, ik hoop dat er iemand is die daadwerkelijk begrijpt... hoe het in elkaar steekt en het even uitlegt. Blijf je wakker? Uiteraard. Oké, okay, dankjewel hè. Hoi. Tot de volgende keer. Dag. Yes, oei. 0800 1121. Dat is nog steeds het nummer hier van de wachtkamer van de Nachtzuster. En je kunt bellen als je een antwoord weet op een vraag die gesteld is. Uh, bijvoorbeeld, Bas die graag wil weten hoe het komt dat het slotje van zijn ketting altijd naar voren schuift tijdens het dragen. En uh, wil weten of iemand daar misschien een oplossing voor heeft. Mark wil weten waarom er niet een voetbalwet komt in Nederland... om misstanden te voorkomen. En Edwin, die we net aan de telefoon hadden, wil graag weten hoe het kan. Dat als het ruimteschip van André Kuipers 28.000 km per uur gaat... en het ruimtestation waar die naartoe moet ook 28.000 km per uur gaat. En André draait rondjes om de aarde. Hoe komt hij dan ooit bij het ruimteschip dat precies even snel gaat als hij... 0800-1121. Ik ben helemaal trots op mezelf dat ik het zo duidelijk uitleg. Uh, Louis. Ja. Hallo. Ik heb een antwoord op het, uh, op het kettingtje. Kijk. En speciaal voor mannen. Voor vrouwen kan het ook, maar het oh. is dan speciaal voor mannen. Vastknopen in je nekhaar. Nee, oh. nee. Ik heb uh, toen uh, wij trouwden, mijn vrouw is inmiddels negen jaar geleden overleden, hm. heb ik mijn eigen, ik was kok en beketbakker, heb ik mijn eigen bruidstaart gemaakt. En in haar deel, dat ze afsnijden moest. heb ik een gouden hartje met een herinnering erop. <coughs> heb ik daar ingeplaatst. <coughs> dat gouden kettentje droeg ze altijd. Dus dan deed ze nooit een ander kettentje voor. En met dat hartje droeg ze altijd. Het geheim is daarvan, uh, aan zo'n hartje zit een oogje. En ja. dat doen normaal, dus er zijn een, weet ik veel, een bosje of een, een steentje of wat ook hebt, dan doe je dat ketting door het oogje. Maar dit moet je anders ook doen. Je moet het oogje laten, dat moet je met goudersmiet of zilversmiet laten doen, het oogje open laten maken, in mijn geval een het bij jou als je een mooi steentje hebt, van het steentje, en dat doe je door een schakeltje van de ketting. Oh, Begrijp je? Ja. Ik vroeg net een man, ik, dan, ik heb dan geen kruisje, maar ik heb het leven steken ook aan een kettingje ja. En dat zit ook zo vast. En draag je het ook iedere dag? Dat draag ik iedere dag. En waarom? Nou, dat is het leven steken, dat heeft te maken met, ja, met, met, met het leven. Maar die ketting, die, uh, mijn uh, vrouw is dan overleden. En dat stond op de herinnering aan je trouwdag, hè, met datum erop. En, de, en daar stond mijn naam op, Louis. En dat wilde zij dat ik dat droeg. Als zij overleden was, ach ja. En dat draag ik. Ja, dat begrijp ik. En dat heeft dan ook nog een aparte betekenis, want wij hebben een heel mooi leven gehad. En zij is germeerd, ze staat hier achter me gewoon in, in de as. as urn, hè, op een tafeltje met altijd rozen erbij. En als ik kom te overlijden, ik ben uh, in mijn 83ste levensjaar, als ik kom te overlijden. Dan gaat mijn as bij de, bij de haren. De kinderen plaagden ons altijd als we, als we klein zouden, Als we woorden hadden. Nou, denk je om. Als jullie dan uh, die as van jullie bij elkaar moeten doen. Dan moeten we veiligheid zelf opzitten. En een kogel vijf heeft. Te boeren, he. Zo een grap maakten ze erover. En dan worden we uitgestrooid, Want dat moest. Uh, dat hadden we besloten. Omdat uh, ik was niet katholiek. Zij wel. Dus zij mocht niet met mij trouwen. En zij was. Haar vader was de Jan. Mijn vader was technisch hoofdambtenaar en zij was te min. Dus dat moestiekje met ons eerste afspraakje. was in een bos bij huis rijden. En daar worden we uitgestrooid. De gemeente as. En we eindigen waar we begonnen zijn met het eerste afspraakje. Ach. Nou, dat is en daar draait wel wel het Maar Wat gaat er eigenlijk om? Hè? Dat, nou ja, dat verschuift nooit, hè? Nee. Dus alleen jij, dus een kittentje, wat je daar. Kijk, daarom zeg ik niet dan. Makkelijker voor een bal. Want jij zou dan, als je tien steentjes hebt. <laughs> of tien verschillende. Hangen. Ja, moet even. Maar ja, ik heb ook allemaal van die goedkoper. dus die kan ik zelf met een tangetje wel eventjes zo. Uh, ja, door, ja, ja. door het schakeltje. Maar ik vind het een briljant idee. Maar je hebt nooit dat levensteken dan achter in je nek hangen. Nee. Dat blijft door de zwaarte blijft dat nee, altijd dat naar beneden. Blijft, blijft voor hangen en, hè, dat blijft voorhangen en dat blijft altijd zo. Ik heb nou. het dag en nacht om. Ja, kijk even s nachts in batterij ja dan hangt het wel eens in mijn nek, maar dan zakt het 's ochtends weer meteen weer naar voren hè. Ja, precies. Nou dan is het dat is precies wat hij hebben wil. Nou, ik vind vind echt ik had niet verwacht dat het zo simpel op te lossen zou zijn. Ja. Ik, ik vind het geweldig, was, Louis. Eigenlijk heb ik ja misschien heb ik het idee van, van die ruimteraket jij was heel goed op weg. Ja. Inderdaad, gaat die gaat hij met een ontzettende snelheid moet hij buiten de aantrekkingskracht van de aarde kom, komen. En als die in de buurt komt van het ruimtestation, dat heb ik tenminste horen vertellen, dus ik ben geen deskundige, ik ben misschien nog een grotere leek als jij, zetten nou, ze ruimteraketjes aan, André of de, de, de commandant van het schip, zodat ze in de richting van eh, dichterbij dat eh, eh, station komen waar ze aan koppelen zie dus je gewoon me... even gas geven, hè? Ja, nou, ruimteverketje dus even een knalletje, hè? En dan, dan schuift hij even een beetje van richting, veranderd hij dan. Want het is een vaste baan om de aarde natuurlijk. Tenminste, een vaste baan in de ruimte. En die gaat alles maar door, hè. Zou je ze dat niet doen met een ketje en ze missen maar dan draaien ze eeuwig, eeuwigheid door, hè. Oeh. Dan, dan zwaaien ze dan, hè? Dat is heel onprettig. Ja, dat is klein, maar daarom hebben ze, dat had ik dan gehoord. Dat er ook die speech Er zijn een hele hoop van die reserverakketjes, dus dat is niet zo gauw gebeurt. Oh, een okay. kleine bijsturing, dat heb ik gehoord te vertellen hoor. Dus, Kijk, dat is toch een beetje rustgevend. Nou, dankjewel Louis. Ja, misschien weet een deskundig het beter. Ja, je weet nooit wie er nog belt naar 0800-1121. Uh, maar het, het oogje van het kettingje even door even het, het, het, het oogje van het hangertje even door het kettingje halen. Ik vind het briljant. Dankjewel, ik, Louis. Ik wens je het goede. Hetzelfde. Doeg. Dag. Doeg. Wat een goed advies, zeg. Even, het, uh, even gewoon eventjes dat ringetje loshalen... en uh, door het kettingtje heen steken. Nou, daarmee is de vraag van Bas weer uh, beantwoord. Nieuwe vragen, zoals altijd, van harte welkom op 0800-1121. Dit is Fleethoek Mac en The Chain. Lijk liedje. Ja, Fleetwood Mac, die konden er wat van 0800 1121 of 0800 1121. Het werkt allebei en je kunt het bellen als je een vraag hebt of een antwoord op een van de eerder gestelde vragen. Jasper. Ja. Ik, heb, uh, <laughs> ik hoor een zucht in achterin. je stem. Ja. Hé, hey, jakkers. Ik nou, wil ja. helemaal niet bellen, maar het moet, want ik heb iets te vertellen. Dat klinkt een beetje uit jouw uh, ja. Ja, ik ben desperate, echt. Nou. Ik heb op elke vraag antwoord, dat is het probleem. Ach, nou, dat blijft dan gewoon hangen, de hele uitzending. Ik, ik heb die goede André Kuipers ontmoet, uh, destijds. Echt? Oh. Ja, dat was, toen, hij, toen was hij voor de eerste keer, uh, 2004 of zo, uh, toen ja. deed een dingetje bij Radio Lucas, uh, Lucas ziekenhuis, uh, Slotervaart, oh. hoe, hoe, hoe, hoe noem je dat in Amsterdam? Ja, maar ik heb daar een speltje van hem gehad en ik, ik, ik kneep hem wel af. Ik durfde gewoon niet te kijken eigenlijk bij de lancering. Maar de, de, de, de vraag was, hoe, hoe, hoe, hoe, kan een, <laughs> hoe kan een raket het ISS bereiken? Ja, dat was eigenlijk de vraag inderdaad. Ja, het, is, het, is, het, is, het goede nieuws, het is het goed gegaan. Dus uh, ze, dus ze weten hoe het moet. Ja, ze gaan <laughs> met 1200 uh, kilometer per uur schieten ze de dampkring in. Ja. Maar het uh, goede ding die je zegt, die gaat de tegenstelde richting in. Zie je? Dus ja, weet je niet. zei uh, ik al. Ik, het, er is gewoon één ding, je moet goede remmen hebben. Dat is het... Nee, maar dit is, wacht ervoor. Nee, wacht ervoor. Ja, als het gaat, dit, gaat, ik zit, ik, dit is echt de meest boeiende radio ever. Ik zit het weer te tekenen. Je, je bent wel aan het tekenen. Ik nu, ja, maar ik heb een, een, een brakke videokaart. Dus ik nu de webcam aandoen. En, uh... Nee, maar de webcam doet het niet. Want we zitten, in een, we zitten tot het jaar 2014 even in een andere studio... en hebben we geen webcam. Dus, um, en wat ben je aan het tekenen? Vertel. Nou, ik teken dus... Uh, het ruimtestation die draait in een uh, dat sorry dat draait in een rondje. Oh ja. dankje. Ja, dat wist ik dus niet. Met de klok mee om de aarde heen. Ja. Vervolgens schiet men een raket af die gaat niet vanuit zo... Kazachstan, ja, middle of nowhere. Ja. Maar ik zou verwachten die schiet je recht omhoog oh. en die vliegt dan als het ware tegen het, het, tegen het ruimtestation aan. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Nee, ja, je hebt de beelden toch ook... Space shot, die, gaat, die gaat toch ook nooit recht omhoog. Die gaat nee, in een boogje. Want als hij recht boog. omhoog gaat, dan, dan is hij gewoon kassiewijlen. Ja, dan, dat uh... kan niet. Hij moet er geleidelijk door de damp kringen. Ja, want het wordt nogal warm daar. Ja. Ja. En wat er dan gebeurt, is dat hij in tegengestelde richting... van het ruimtestation rondjes gaat draaien om de aarde. Nee, maar dan komt hij eerst, komt hij eerst in de ruimte terecht. Ja, dat is één. Ik, maar ik sla even een paar stappen al over. Okay, want anders dan... Je, je bent er nu al. Anders ja, zitten we volledige ruimte de reis lang erover te praten natuurlijk. Ja, maar straks komt hij aan, hè, trouwens. Hoe laat? Ja, god, heb jij het internet aanstaan? En, en natuurlijk heb ik het internet aanstaan. Maar jullie zijn toch van de radio? Ja, we zouden dat moeten weten, hè? Ja, hoe laat komt uh, Kuipers uh, met nee, de radio? Nee, maar hij zal uh, toch niet uh, tijdens mijn uitzendingen aankomen? Ja. Oh, nee toch? Wat? Dan moeten we live verslag doen. Ja, maar wat voor tekening heb je nu gemaakt? Vertel het nou eens. Ja, ik twee dingen tegelijk. Ik ben aan het kijken hoe laat hij aankomt, hoe laat hij, hoe laat hij gaat botsen. Oh, je bent en... nu een wiskundige formule. aan nee, het Nee, ik kijk gewoon op. Ik heb het internet aanstaan. Even kijken. Ik kan het niet vinden. Dan moeten die chatters even opzoeken. Er zitten er vast wel een paar bij die dat kunnen. Maar tot, tot, tot, tot, tot hoe laat heb je nog de tijd dan? Zes uur. Oh, nou, voor die tijd weten we toch. Misschien is het dan nog te laat. Dat, de, nou, goed. Ik heb een tekening gemaakt... Maar ik had een vraag ook, hè? Voordat je weer op gaat hangen, of iets? Nee, ik hang er niet zomaar op. Nee, oké. Okay, ja, ja, ga door. Het, ruimteschip draa of het de ruimtestation draait met de, uh, om de aarde heen met de klok mee... Ja. met 28.000 km per uur. Uh, het, uh, de raket is. Uh, ik noem het even raket, want het klinkt zo lekker alsof het. Uh, rocket. Een, ja. Die is uh, in eerste instantie gaat hij. Nou, hij gaat niet recht omhoog, maar toch ietsje, een beetje recht omhoog. Ja, een boogje, maar dan, boogje maakt hij, ja, een boogje. Dan gaat hij ook rondjes om de aarde draaien. Ja, want ik kan, kan het natuurlijk niet, niet verwachten dat je in één keer raakt, huppakee, uh... Maar gaat hij dan? Gaat, gaat hij dan met de? Um, tegen de klok in rondjes draaien, want dan naderen ze elkaar met 28.000 km/h. Maar dan, dan dat is moeten ze 50.000? Dat kan niet. Nee, dus daarom is het een kwestie van remmen. Nee. Dus wat de meneer ervoor zijn met die raketjes, ja, dat klopt. Ze, moeten, ze, ze, ze gaan afremmen. Voor, voor zover ik weet, gaan ze afremmen in de ruimte, ze laten de boel los. Weet je, je komt in. in uh, welcome, welcome to space noemen ze dat altijd in, bij Houston. Of ja. uh, waar, waar dom mag wezen. En dan, de, en dan ga je werken. Van, nu komen we over drie dagen komen we daar tegen. Dus dan moet je gaan remmen. Ja, je, het is onmogelijk om een, uh, om een, een koppeling te maken... met 5, 56 km per uur tegen elkaar aan. Nee, maar wat jij nu zegt, dat kan ook niet. Want... Je, je, want... Je, dan rem je, maar dan komt hij nu nog steeds tegemoet met 28.000 kilometer. Dus dan moet je keren. Dat gaat, lijkt me lach. Ik denk dat André Kuipers zijn, zijn diploma straatje keren niet gehaald heeft met dat ding. Maar André Kuiper kan het wel. Oh, sorry. oh ja, ik zet er een S achter. Ja. Maar. maar uh, is het even, weet je het zeker dat hij tegen de klok ingaat? Gaat hij niet gewoon ook met de klok mee? En is gewoon prima uitgerekend dat ze tegelijkertijd ergens... Uh... Ja, maar er is het een inhaalslag? Ja. Je kan, je kan niet van, opeens van 1200 km per uur... vanuit Dampking uh, in Space... opeens naar 28.000 km per uur gaan. Dat is gewoon... Uh... Ja, Hubo, ik weet niet of je luistert nog. Ja, als Dino even belt, hè? Ja, die is volgens ik... mij altijd wakker, want die zit nu op zijn atomologie te kijken. Meentje. Het is uh, vijf voor. Ja, ik heb hem een keer in de uitzending gehad, dat is zo grappig. Ik, ik... Ja, maar hij is lief, hij is lief. Ja, hij is fantastisch, Okkels. Ik heb hem in de uitzending gehad op radio 1 tijdens een eindexamenuitzending bij BNN. En toen moest hij een, een, een eindexamen maken. Ik weet niet meer wat het was. Het zal, uh, wat zal het geweest zijn? Natuurkunde, denk uh -huh. ik. Hij maakte een, het eindexamen. Het zal geweest zijn HAVO-natuurkunde. Om te kijken wat voor cijfer hij daarvoor zou halen. Ja. Dat deed hij tijdens de uitzending. Dus daar had hij een uur voor. Mm. En, uh, uh, maar dan is het natuurlijk zo. Het is een radio-uitzending. Dus voordat je begonnen bent, is het al is het al niet meer precies het hele uur. En je mm. kunt ook niet een, precies een uur bezig laten zijn... want dan zit je alweer in het nieuws. Dus, yes. het, dus hij had iets minder dan een uur. Maar wij hadden dan zo'n wekkertje en dat ging af. Ik zeg, nou, meneer Okkels, uw uur is voorbij. Waarop hij zegt, nou, ik kijk op mijn atoomhorloge... en, <laughs> en ik heb nog tien minuten. En dat vond ik <laughs> echt zo grappig. <laughs> ik denk, ja, ik ga ook met mijn okkels niet tegenspreken... als het over tijd gaat, toch? Nee, me, me, we, we hebben nog uh, ruim vier minuten. Ik weet niet of je nog een... Nog, nog een, een, een uh, maar ik had een vraag ook nog. Ja, maar wat ik op, nog zeggen wil... Want ik had een oplossing, maar goed. Ja, ja wat, wat, maar wat echt. ik nog zeggen wil... Is dat vermoedelijk de raket morgen... Of eigenlijk dus vandaag, want het is al vrijdag... Maar dus op vrijdag rond tien voor half vijf wordt vastgekoppeld. Dat ja, is een mooie tijd. Ja, maar dat is dus niet tijdens mijn uitzending, hè? Wat zit je in de middag ook uh, hier? Uh... Nee, ik zeg, het is niet tijdens mijn uitzending. Het is s'nachts. Nee, het is morgen. Ja, nee, ja... Het, morgen ja, is... overdag, tien voor half vijf wordt hij vastgekoppeld. Tien voor half vijf? Ja. Maar dat is, in de, dat is dus niet... In, dat is dus, ja, nu, nu ga je hem in de warm maken. Dat is dus nee, niet hoor. in de middag... Maar de morgen om half vijf ochtends? Nee. Hmm. De namiddag? De namiddag van half vijf. Nou zeg, in ieder geval eh, niet voor zes of vannacht. Nee, dat gaat niet lukken. Tenzij die flink gas heeft gegeven, dan weet je het maar nooit. Maar goed, mijn vraag was eigenlijk van, eten we verantwoord deze kerst? Wow. Ja, dat is een diepe. Ja, we maken even een stapje. Even een bruggetje. Eten we verantwoord tijdens deze kerst? Ik weet het antwoord. Wat? Nee. N heb, je, heb, je, heb je een doodbeest in je koelkast liggen? Um, nee, nog niet. Nog niet? Maar die ga je morgen halen? Of van ja, ik... Massale Zaterdag gaat iedereen gewoon... Uh... Ja, onverstandig, hè. Maar ik moet inderdaad nog boodschappen doen. Maar wordt het een beest? Ja. Wat voor beest? Dat weet ik nog niet. Een, een, een, een renbeest of een. Nee, ik denk een kip Schall. gewoon. Een? Kip. Een, oh, een tokbeestje. Ja, een tok af <laughs> Maar ga je die vullen ook? Nee. Nee, dat wil je hem niet aandoen. Nee, oh nee, maar ik kan gewoon niet koken. Ach, een kippetje is toch best te doen? Nee, gek. Kippetjes... Oh, nou ja, een hele kip is wel weer lastig. Die moet je weer in de overdoen. Die zo. krijg ik niet in mijn magnetron, joh. Nee maar je, je kan het ontdooien in je magnetron en daarna moet je het ergens anders in stoppen. Ja, maar dan moet ik Maar goed, maar Jasper, we hebben nog één minuut en negen seconden voordat ja, het nieuws centen. begint. Ik, ik heb op, Had ik je heb... een vraag? Ik... Ik heb een atoomklok, dus ik, ik tel met je mee. Wat? Ja, mijn vraag was gewoon... Eten we en... verantwoord met deze kerst? Dat is toch geen vraag? Nou, misschien is het leuk dat mensen zeggen van... nou, ik doe de uh, deze nee, kerst. Nee, maar doet... Jasper, dit is, dat is Casa Luna. Kunnen mensen bellen met ervaringen en anekdotes? dit, dit, uh, dit programma draait om vragen en antwoorden. Ja, maar werden dat er straks massaal wordt gebeld... of mensen van... nou, ik ga vanavond vanmorgen eh, voor zondag lekker. Eh? Oh, Oké, okay. ik neem hem mee, je vraag Jasper, met als vraag... Wat wat eet je met en uh, en uh, André Kuipers Oléo hè? André Kuipers oléo leole. Ja, is beter dan het hockeyteam. Oh, nee. Nee, dat kan niet meer zeggen. Dat kan niet zeggen. Oh, ah, Jasper. Nou, Je, je hebt nog uh, praat het lekker vol de volgende 20 seconden. Ik denk dat ik dat kan. Oké, okay, heel succes. He. Ik blijf luisteren. Ja, dankjewel. Doei doei. Dag Jasper. Bye, Bye. Bye. 0800-1121 en ik neem hem gewoon even mee omdat ik het toch stiekem wel interessant vind. Wat ga jij eten met kerst? 0800-1121.